TV Uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties stelt een speciale onderzoeker aan voor Iran. De raad is bezorgd over de harde manier waarop de Iraanse autoriteiten optreden tegen leden van de oppositie. Ook de toename van het aantal doodstraffen in Iran baart de Mensenrechtenraad zorgen. De VN roept Iran op om samen te werken met de speciale VN-gezant. Wie de functie krijgt is nog niet duidelijk. In Syrië hebben zeker 20.000 mensen meegelopen in de rouwstoet voor negen betogers die gisteren in Daraa werden gedood door veiligheidstroepen. Getuigen melden dat de rouwenden roepen om vrijheid. Het is al dagen onrustig in Daraa, een stad in het zuiden van Syrië. Geïnspireerd door de gebeurtenissen in andere Arabische landen durven steeds meer Syriërs te vragen om democratische hervormingen. Tot nu toe zijn de protesten met harde hand neergeslagen. Alleen al gisteren zijn zeker 25 betogers om het leven gekomen, meldt het grootste ziekenhuis in Daraa. De betogers zijn vermoedelijk door de veiligheidstroepen van president Assad doodgeschoten. EU-president Van Rompuy belooft dat Europa vasthoudt aan de grondgedachten van de verzorgingsstaat. Vandaag en morgen is in Brussel de voorjaarstop van de Europese Unie. Van Rompuy sprak duizenden betogers toe. Die zijn naar de Belgische hoofdstad gekomen... om te demonstreren tegen het sociaal-economische beleid van de EU. Dat beleid is een van de onderwerpen die op de top aan de orde zullen komen. De vakbonden zijn bang dat de voornemens leiden... tot ingrepen in de pensioenen en de lonen. Een betoger vertelt waarom hij demonstreert. Om Europa wat linkser te maken. Europa is veel te rechts. We moeten terug naar... De tijd waar ook de werkmans iets kan verdienen dat niet alleen de banken moet halverdienen, verdienen... niet alleen het kapitaal mag halverdienen, verdienen... maar ook de werknemer, de bediende. Vanochtend kwam het tijdens een grote vakmondsdemonstratie tot ongeregeldheden. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas om de menigte uit elkaar te drijven.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 De Chinese mensenrechtenactivist kreeg vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede. Hij mocht van de Chinese regering niet naar Noorwegen om de prijs in ontvangst te nemen. We hebben al vijf maanden niets van Liu Xiaobo gehoord... en we weten niet hoe hij eraan toe is, al dus het Nobelcomité. Vast staat dat de dissident gevangen zit. Zijn vrouw mocht hem eenmaal bezoeken nadat hem de prijs was toegekend. en Daarna kreeg ze huisarrest en werd ook zij afgesneden van contacten met de buitenwereld. Het weer vrij zonnig met in het noorden en noordoosten wolkenvelden. Het wordt 11 graden op de Wadden tot 18 in Limburg. Morgen iets frisser en vanuit het noorden toenemende bewolking. Koken? Dat is mijn lust en mijn leven. Mmm, mm. Bij it slaving weten we toevallig dat deze hobbykok een freelance software engineer is.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 Goedemiddag, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Er zijn van die reclameklassiekers die je nooit meer vergeet. Mijn moeder zegt dat het goed voor me is, omdat het zo veel vitamine is. En ik stom, stomme. Ik vind het wel lekker. Lisbeth Hop, weet jij nog welke tv-commercial dit was? Ja, dat is... Um, uh... Volgens mij pindakaas. Ja, ik geloof het ook inderdaad. Ik ja, moet zo ja, heel hard naar denken. We gaan ja. met jou praten over de vraag of het lukt om kinderen de schone schijn van reclames te laten doorprikken. Dat gaat niet, zegt een onderzoekster die daar gisteren op promoveerde. En jij legt zo meteen uit in de rubriek Achter de Voordeur hoe dat werkt. Ook de gastburgemeester oud-burgemeester Ruud Vreeman... van Tilburg en van Zaanstad, was het hè, allebei. U heeft een boek geschreven waarin u terugkijkt... op uw loopbaan van vakbondsman tot burgemeester. U bent nu 62... 63. 63 inmiddels, dus politiek gezien nog heel jong. Is het een soort doorstart, dit boek, of is het een slot? Nee, een slot is het ook niet. Maar het is ook geen echte doorstart. Het is weer een ja, tussenbalans. tussenbalans. Ja, dat is het goede <laughs> woord, ja. Dat is het goede woord. Veel Afrikaanse jonge mannen denken dat in Europa het geld aan de bomen groeit. En ze dromen van een reis naar hier om een rijk bestaan op te bouwen. Filmmaker Rogier Kappers maakte een documentaire over een Afrikaan... die zijn landgenoten ontmoedigt om de reis naar Europa te ondernemen. En komend weekend is zijn film te zien op Movies That Matter, het festival. Goedemiddag. Hoi. Hoeveel Afrikanen ken je hier die tot de ontdekking komen... dat het niet allemaal goud is wat er blinkt? Nou, ken er hier niet heel veel. Maar ik weet wel van heel veel Afrikanen natuurlijk. Die een heel ander leven hadden verwacht dan dat ze hier aantreffen. Ja, ja. Nee, maar we zijn er ook veel tegengekomen de afgelopen jaren... bij het uh, maken van uh, de film en de tv-serie. Maar ontkennen ze dat zelf dan? Uh, wat bedoel je? Nou, jij zegt, ik ken er niet heel veel. Of, nee, ik ken er persoonlijk niet heel, heel veel. Ja, maar... Er zijn er wel heel veel. Er zijn er heel veel, <laughs> ja. ja. Okay. Dichter bij de dag is vandaag Krijn Peter Hesselink. Zijn samenvatting van wat we hier aan tafel bespreken... hoort u tegen drie uur. Heeft u een vraag of opmerking? Reageer dan via de mail. Dit is de @eo.nl of via Twitter. En gebruik dan in uw tweet de hashtag DIDD. Vreeman, u schreef het boek Lerend Leven. De meesten van ons kennen u misschien wel enigszins, maar we willen u iets beter leren kennen. En we hebben wat vragen voor, ons, voor u uit onze jukebox. Graag een kort antwoord. Leukste baan tot nu toe? Mijn leukste baan tot nu toe? Ja, ik denk toch wel burgemeester. Wie is volgens u de beste politicus? Uh, Wim Kok. Kunt u tegen uw verlies? Moeilijk. Whisky en sigaren of vruchtensap met een mueslireep. Wodka en sigaren. <laughs> <lacht> burgemeester, maar u zei niet van welke plaats? Nee, van het vak zelf. Gewoon het, het ambt ja. van burgemeester? Ja, ja, ja, ja. Zeker. En... Leuker dan Kamerlid, leuker dan vakbondsbestuurder. Nou, ka kamer... Leuker dan partijvoorzitter ook. Ja. ja. Noem het allemaal maar ja, ja. Nou ja, wat vakbondsbestuurder en burgemeester vind ik dicht bij elkaar liggen. Dat heeft te maken met de mate van concreetheid waar je het over hebt en wat je ook tot stand kan brengen. Dat is natuurlijk toch in de Kamer is het allemaal wat abstracter. Nou ja, als partijvoorzitter ging het natuurlijk heel erg over... De positie van de partij. Dat was, had ook wel concrete komen, ook een beetje abstracter. Ja. dus ik, ik hou wel heel erg van een soort handelingsperspectief dat je ook nog een keer ziet wat waar je mee dan? bezig bent geweest. Maar als burgemeester ben je van iedereen en voor iedereen. Als vakbondsman en als partij, uh, partij van de voorzitter ben je van één clubpie. Ja, dat is, dat is waar. Dat is ook wel, een, uh, kom je gelijk ook wel een probleem wat ik uh, heb. Dat, de, de, de burgemeester die het meest, laten we zeggen, wegblijft van het politieke en meer het, het, het, het procedurele en het representatieve die heeft het uh, makkelijker dan ik. Want ik, heb, ik ontwikkel toch altijd, staat ook in het boekje uitgebreid beschreven... een soort visie op die stad. Dus een soort opvatting die ik heb over de richting. En om zak je dan in het, in het debat. En word je ook onderdeel van... Mm. Hè? Dus ik heb daar uh, zeg, een burgemeester die, zin, die echt zich inhoudelijk verdiept... en een ideeën heeft waar het heen moet met Tilburg... of waar het met Zaanstad heen moet... Dan ben je wel van iedereen, maar je bent ook soms wel controversieel, omdat je gewoon ideeën hebt die niet iedereen deelt. Hm. Nee. Laten we even luisteren naar uh, een kort overzichtje van uw loopbaan. Het gaat ons om de zaak. De WO'ers stonden buiten en hier zaten de mensen binnen. En ons gaat om die WO'ers. No Ik keek elkaar even aan. Ja, dat was bingo. Felix, die zegt altijd dat hij van mij geleerd heeft aanvallen. Dat deed hij dan ook. Na jarenlang Tweede Kamerlid te zijn geweest, wordt Vreeman in 1997 burgemeester van Zaanstad. Wel, well, well, no Als een burgemeester door zijn 61e handelswijze, de raad. ...en college al jarenlang tot op het bot verdeeld. Een meerderheid van de gemeenteraad van Tilburg vindt dat burgemeester Vreeman moet opstappen. Vreeman informeerde de raad niet over een dreigend tekort van vele tonnen... ...bij de verbouwing van het omstreden Tilburgse Midi-Theater. Dat heb ik dus bewust niet gedaan, in een afweging dat er een groot identiteitsprobleem in onze gemeenteraad uh, speelt. Daarmee lapte niet de gemeentewet aan zijn laars. Werkwijze is dat die gemeenteraad met de commissaris gaat praten, dat is vandaag gebeurd. Nou ja, en dan is het helder dat je gewoon, had ik voor mezelf ook al besloten dat je gaat stoppen. Ja, allemaal banen die langskwamen, maar ook muziek. Ja, dit is mijn, uh, mijn laatste overgebleven uh, bluesnummer wat ik nog wel eens speel. U hoorde u zelf, hè? Ja, Cool Operator Woman van Temperate, ja. En wat, wat is daar zo mooi aan, aan dat nummer? Nou, dat ik het onthouden heb. <laughs> nou, dat is vast niet het enige. Nee, maar het is toch, nou ja, dat is toch hoe je herinneringen werken, dat is toch ook altijd wel weer uh, bijzonder. Ik, ik speel dus graag, uh, ik speel simpel slaggitaar en vaak wel eens met een beentje mee. En dan komt ik eigenlijk vanaf mijn 16e, 17e. Ik wist ook niet eens van wie dat nummer was. Is dat altijd in mijn geheugen blijven hangen? De, de stroven, de tekst van dit nummer. En als ik dan een keer als ik een beetje botka op heb en er is een bandje wat een beetje mijn muziek speelt. Dat dat vond ik vond ik vond ik. Dan dat leuk. En dan zeg ik altijd: we spelen Cool Operator Woman van Temperate. En dan zeg ik: het is heel eenvoudig, in C, gewoon bluesakkoorden. En let me op en dan gaan ze mee en het gaat altijd prima. Even luisteren. hebben hier geen. Is real sweet mama? Ja. Mag zien hoor. She gets a little right from the liquor still. She sells the whiskey, wine and gin. She makes more money than a thousand men. She's a cool operator. Nou, zo'n zwingende, dit is de dag, hebben we al lang niet meer gehad. Dus nee, we, nee, absoluut Het is een heel ondeugend liedje, hè? Ja, dus je, ja, ja, ja. ja, ja hebben <totstukten> ja, wij we ja, we ja. weer. Ja, het is een heel ondeugend liedje, ja, het is een het is, Hij be be bewier ook zijn, ik zijn, uh, real street maar, hij bewier ook zijn moeder, die waarschijnlijk uh, prostituee is. Ah ja, oké. Okay. Hm. Ja, ja, ja, ja, dus ze zijn, dat is verkoopt de whisky en ja, wat, mensen, wat voor mannen vooral aardig aan het vinden, dat ze veel tijd voor ze neemt. Dat is ook de tekst van het liedje. Maar u houdt meer van wodka dan van whisky? Ja. Waarom is dat? Ja, dat is ook goed. Een kwestie van smaak. Ja, hmm. ja, ja. Aan het eind van uw boek stelt u een retorische vraag. En die retorische vraag is: Ben ik in een zwart gat gevallen? Ja. Want wat is het antwoord op de retorische vraag? Nou, ik moet eerlijk zeggen: toen, als je dus niet gepland uh, stopt. zelfs wel, ik voelde het wel aankomen. maar het is natuurlijk toch een beetje een brute manier waarop iets, iets uh, stopt. Want u stopte abrupt als burgemeester ja. van Tilburg, zegt het er even bij, voor de mensen ja. die het misschien niet meer ja. weten. Ja. Dan in het begin had waar ik het meeste moeite mee had, dat ik, ik heb altijd uh, werk gedaan waar, wat met heel sterke identificatie. En ook een soort passie. Ik was van de vakbeweging of ook van de Partij van de Arbeid of Zaanstad. Dus je hoorde echt ergens bij. En niet zozeer alleen dat boegbeeld zijn, maar ook laten we zeggen, een soort emotionele grote betrokkenheid. En toen dat dus stopte, toen zei iedereen tegen mij, ja, dat valt wel mee. Ze bellen je wel en zo. En dat is ook gebeurd. Maar in het begin had ik het idee van een soort eenling zijn. He, want ik, nou, ik kom nu allemaal mensen tegen. Frank de graven uh, Wim Vermeent en dat soort mensen. Daar hoor ik bij. Ze bellen me. Ik heb de PTT of de, de, hoe heet het, de postbode. TNT. TNT ja. heb ik gedaan. Ik zit nu bij Stork. Ik heb dus allemaal klussen. Die zijn ook allemaal wel interessant. Maar de eerste fase was echt... Voelde ik me wel onthecht. Want u hoorde nergens meer bij? Nee, dat, had ik, dat gevoel had ik iets van, van de identificatie en, het, en ook het ritme. Aan de andere kant moet ik zeggen, ik heb, natuurlijk heel, uh, ik heb 40 jaar gewerkt in tien banen... en wel altijd, elk weekend, en met die gekke tas die elke keer meeging... en s'avonds kom ik thuis en dan moest die tas weer gelezen worden. En dat was een ritme wat ik niet raar vond, want ik was eraan gewend... maar nu ik een keer een weekend vrij ben... Mooi, hè? Of, ja, dat, is, dat is toch helemaal zo gek nog niet, Zeg maar zeggen. Hè? Of dat je eens een keer een rustig een boek leest. Hè? Vroeger was het altijd beperkt, alleen tot vakanties. Dus nu heb ik eigenlijk wel weer een soort nieuwe, een nieuwe balans, uh, balans gevonden. En als ze nu zouden zeggen, wil je een echt een fulltime baan nog? Dan moet die wel heel erg leuk zijn, wil ik dat, wil ik dat nog doen. Ja. Maar uh, uw gezin, is dat niet de plek waar, u, waar de basis ligt? Nou ja, mijn kinderen zijn dus het huis uit. Die zijn in de, in, de, in de dertig. En uh, ik, ik, ik ben uh, Ronnie mijn vrouw, dat is een jeugdvriendin vanaf mijn zestiende. Dus dat is natuurlijk wel... Die heeft alle lief en leed, uh, leed meegemaakt. En die is ook gewend aan dat soort, soort levensstijl van mij. Maar dan hoef je toch verder nergens bij te horen als je dat hebt? Nou ja, dat is één element in je leven. Dat is natuurlijk toch... het het, het, het privé ik heb ook een hele goede relatie weer met, met mijn kinderen. Maar je hebt ook, ik heb natuurlijk ook altijd een soort... Ja... Het was voor mij nooit een gewone baan. Hè. Dat, ik, dat, dat merkt ook iedereen wel in mijn loopbaan. Er dus, ik, ben echt, ik, ben, ik heb ontzettend verdiept in Tilburg. En ik had met, met hart en ziel... heb ik die stad een stapje verder te brengen. Dat geldt ook voor de Zaanstreek. En ook in die partij. Dus ik partij. En dat, dat wordt dan leger eigenlijk. Zou ik in je hoofd zou je kunnen zeggen. En ook de mensen met wie je dat doet. Want ja, wat, is het, wat is de band met je werk... is vooral ook de mensen met wie je samenwerkt. Ja, dat vond ik op een gegeven moment wel, wel moeilijk. Aan de andere kant moet ik zeggen... je krijgt ook wel weer hele nieuwe dingen. Nou, Die hele... TNT-kwestie, met die postbodes. En ik kom ook wel weer de hele wereld in. en mm. Vaak hebben die ook wel weer met mijn verleden te maken. Want ze vragen natuurlijk toch, omdat ik en het openbaar bestuur ken... maar ook de arbeidsverhoudingen en de vakbeweging. Dus het heeft ook vaak wel weer een relatie met mijn verleden. Ja, dus... Maar meer onthecht, zou je kunnen zeggen. En meer alleen dan vroeger. Ja. Voelt dat wel goed? Ja, ik ben er nu heel, ik ben er nu heel tevreden mee. Mm. Omdat ik denk dat gewoon die belasting die ik ook altijd gehad heb... en dan zeg ook zo'n zo boekje maken wat toch een beetje reflectie is... en waar je gewoon eens rustig nadenkt over je leven. Dat, daar, ik was ook wel... Opgejaagd zou je kunnen zeggen. Alhoewel ik toch over de meeste periodes waar ik gewerkt heb wel ook een keer iets heb opgeschreven wat ik ervan vond. Ja, ja dus dat, dat maakt niet een opgejaagde indruk. U schrijft uh, dat u vijf talenten heeft in het boek: uh, hockeykeeper, tekenaar, gitarist, wetenschapper en politicus. Ja. Dus u had net zo goed een talentvol gitarist kunnen zijn. Nee, dat dat, dat nu Nee, wat talenten. <laughs> ik zeg. Nou ja, het komt eigenlijk, ik ben nog bij de EO, dat, dat vind ik wel leuk om te vertellen. Ik ben natuurlijk, ik ben niet religieus, maar ik ben in, in Tilburg natuurlijk vaak in de kerk geweest. Omdat het een katholieke, heel erg katholieke stad is, al of uh -huh. wat minder hoort. En er werd bij begrafenissen heel vaak de, het verhaal van de talenten verteld. En dat vond ik een apart verhaal, want het verhaal gaat zo dat de heer... Ah, oh, uit een van de evangeliën. Ja, ja, nou ja, ik moest het echt opzoeken. Ik heb het aan de pastoor gevraagd waar ik het kon vinden. En wist hij het antwoord? Nou, nee, hij wist oh. het, het al. Hij zei, nou ja, één krijgt vijf talenten, iemand krijgt twee en iemand krijgt één talent. En dan een tijdje komen ze dan bij de heer terug. En die van vijf tot tien heeft gemaakt, die wordt geprezen. En die van twee tot vier heeft gemaakt, die wordt ook geprezen. Maar die ene, die was angstig voor die heer en die stopt hem in de grond. En die heeft er nog maar één. En nou, dat wordt altijd in een begrafenis verteld. Als, dat is iemand die zijn talenten gebruikt heeft. Maar die ene, die moet hem inleveren bij die van tien. En die wordt in de duisternis gegooid. En dat heb ik, eigenlijk, dus, maar ik zat te denken, ik ben niet van zo'n bijbelkern natuurlijk, ik zat, hoe zat dat nou? Toen heb ik mijn eigen vijf talenten, maar dat zijn niet dat ik het allemaal ontzettend goed kan ofzo. Nee. Maar wel dat het een soort samenhangende dingen zijn, die een rode draad in mijn leven zijn. Dus het soort muziek, het soort figuratieve tekenkunst, het soort type stijl van besturen. He, ik heb het het bijzondere van het alledaagse genoemd, ik ben natuurlijk een vrij aards iemand zou je kunnen zeggen. En dat komt in al die... Sferen waar ik mee bezig ben, wel tot uitdrukking. Ja. We hebben ook wat uh, mensen gevraagd om u uh, te typeren. Twee daarvan, daar gaan we even naar luisteren. Ruud is concreet. Hij heeft... Uh, snelheid is gericht op problemen oplossen... en niet op uh, procedures. Zijn stijl is toch van... Uh, ik weet wat, uh, wat ik wil. Iemand met daadkracht. Dan gebeurde dat natuurlijk op zijn manier. En alles wat van afwijkt, moet er even maar voor wijken. En dat is een beetje top-down manier van, van, van besturen. En dat heeft hij altijd wel gehad. En dan dacht ik... Ruud, die sturm toestand, voor mij hoeft dat niet. Voor mij mag het veel rustiger. Ja, hij heeft een vrij hiërarchische manier van, uh, van besturen. Maar ja, in Nederland is het zo, ook op lokaal niveau, ook in de partij... dat je dat ook altijd samen met andere mensen moet doen. In, in het uh, rennen verlies je af en toe partijen die je uh, moet afhaken. Uh, waar wel doelgericht en resultaatgericht. Uh, ja, soms uh, kan hij dan wel eens mensen tegen zich in het handels, ja. En ja, uh, als dat dan lastig wordt, dan wil hij wel eens zeggen... nou, dan vindt hij dat uh, gezeur. Yeah, yeah, yeah, there ain't no doubt. Ja, de zangtalenten hoorden we ook nog weer even. En uh, wethouders Sanders en Kolen, die zeggen... Uh, ja, toch wel een, een, een mannetje, hoor ik eigenlijk, hè? Dat is goed Kolen, voorzitter van de partij ja, ja, oud kijk, voorzitter je, ja, van de ja, thuis ja, van ja, was, Arbeid. Ja, uh, Sanders is oud-wethouder van, uh, van Zaanstad. Ja, ik heb met Kolen natuurlijk niet zo heel veel samengewerkt. Dus er is iets heel paradoxaals, zou je kunnen zeggen. En dan zeggen mensen van, nou ja, hij is wel autorite een autoriteit... Of, een, of iemand die stevig is, of echt of zo. Ja, dat, maar, dat laatste woord, daar houdt u helemaal niet van. Nee, daar hou ik helemaal niet van, omdat ik ook dat ook helemaal niet vind. Hè? Dus ik ben een keer getest, dat staat ook in het boekje. Nou ja, dat komt ook nog in mijn, in mijn leiderschap. Hè? Dat komt allemaal wel aardig uit, inspirerend. En die kan dingen tot stand brengen, zo. Maar de enige punten, zo'n kleurentesten zijn dat... de enige punt waar ik totaal afwijk van een traditioneel bestuurder is... namelijk het zijn van autoriteit omdat ik daar eigenlijk heel veel mentale afstand toe heb. Hè. Ik heb als, die, die, die ketting omdoen. Voelt als burgemeester ook helemaal niet prettig? Hè? Nou, ja, dan kijk ik naar mezelf. Dat vind ik een beetje meewaar. Dat vind ik echt dat ik met de kettingen ketting en op de voorste rij. De mensen vinden dat heel belangrijk. Ik doe dat, ik pas me daar ook wel aan aan. Maar ik ben eigenlijk, in, mij zit het, in mijn ziel zitten eigenlijk twee ele elementen. Dat is toch een beetje de bestuurder. En ook, laten we zeggen degene die ook wel voor een zaak staat en stevig is. Maar ik ben ook wel een beetje de kwa jongen. En dat, dat vecht een beetje om voorrang in mijn leven. En, en mensen kennen meestal het ene facet wel. Mm -hmm. Maar het andere facet eigenlijk veel, veel minder. Maar dat, dan moet het echt pijn doen dat van u toch het beeld is ontstaan van een regent. Die informatie nee. achterhoudt als hem dat uitkomt. Ja, maar nou, dat is, dat is natuurlijk. Uh, kijk, in de, in de, in de, als je in een conflict zit, dan zijn er altijd wordt altijd zwart-wit posities ingenomen. Hè? Ik, ben, ik ben een traditionele vakbondsbestuurder geweest en een moderne vakbondsbestuurder en een ouderwetse en sociaaldemocrat. En ik bedoel dat, dat zo werkt het. En als je dan in een conflict komt met een, met een. Met een, met, een, met, een, met een populist of iemand die er zit. Dan ben u jij kwam, de regent. Er kwam hij... in conflict in de, in de ja. gemeenteraad van Tilburg. Met ja. de gemeenteraadslid Hans Smolders ja. En uh, nou, dat leidde uiteindelijk tot uw vertrek daar. Even ja. voor de duidelijkheid. Ja, ja. ja, ja en uh, dan word je dus ook uh, beelden Maar ik, ik denk dat iedereen die mij een beetje kent. die zal zeggen, ja je bent, je bent eerder een rebel. Of je bent eerder geïnteresseerd ook in de marges van het leven. Dan dat je nou een echt een regent bent. Hm. Anders had ik die keuzes ook niet gemaakt. Want ik heb altijd risico genomen om Het regentesco ook te verliezen. Hè? Maar opvallend is wel, er staan ook foto's in het boek. Dat ja. vind ik altijd leuk, want ik kijk ja. als eerste naar. er Staan allemaal ja. foto's van u samen met ja. uh, Maxima, met ja. Alexander. En met die ketting om. En met die ketting ook. Soms en met. Wel, met, niet, ja. met, met, met, wel vaak ja, hoor. Ja. Maar dat zijn wel de foto's van de man op de voorgrond dan. Ja, nou ja, dat was ook natuurlijk wel je, je, je rol. Maar er staat ook een, een foto met Teun de Vries en er staat ook een foto met, met, met Bram van Meulen. En, en met een vriend van mij, met wie ik de mijnen ben geweest. En met een biertje met, met wie ik gepromoveerd ben. Hm. Maar het is. Dat is dat, dat, dat dus waar, dat is ook wel een beetje de kleur van een deel van mijn leven geweest. Ja. Ik denk dat, dat, ja, dat, dit boekje dat geeft wel een beetje, het is niet, niet, niet allesomvattend... maar het geeft wel een soort sfeer van zo zit Ruud Freeman in zijn herinneringen en zijn ideeën ongeveer in elkaar. Ja, ja nou dat, beeld, dat beeld is ook heel duidelijk. Wat ik me ook afvraag vroeg toen ik het las... heeft u ook achteraf wel eens twijfels over beslissingen die u heeft genomen? U werkt vaak in organisaties waarin u degene was die beslissingen moest nemen... Het laatste in onze ja. herinnering is natuurlijk Tilburg. Ja. Uh, maar als je dan zo reflecteert over, over uw werkzame leven... dacht u toen ook van nou, dat had ik anders moeten doen of hier had ik toch... Nou ja, kijk, het is, het is, het is eigenlijk een soort rare ontwikkeling in mijn, in mijn leven. Ik ben helemaal niet zo op de voorgrond iemand die altijd... De, de, de, hè, je, je functies dat wel, maar niet iemand die... Zonder, zonder dat te overdrijven vind ik dat ik eigenlijk vrij ook een bescheiden rol kan spelen. Bij Felix Rottenberg was ik echt de tweede, was ik echt gewoon de tweede man. Je zat letterlijk achterop bij hem op de fiets. Ja, nou ja, en, dat, en, en, en zijn beelden van ja, die worden, die worden vaak gehaald, dat is ook leuk. Ja. En, en dus, en, dus ook, maar ik ben vaak in conflicten die een beetje een principieel karakter kregen. En dat zit natuurlijk wel in mijn persoon. Ben ik wel zeker drie keer in mijn leven heel hard in de voorste lijn terechtgekomen. En bij de Industriebond, waar ik dus uiteindelijk wegging omdat ik het niet uh, met een heel onverkwikkelijke affaire. Ja. Bij de Vervoersbond ook een groot conflict gehad. wat ik dan met verkiezingen uiteindelijk gewonnen heb en nu weer. Dus nu komt wel, en dat heeft wel, er staat een hoofdstuk in over wat ik principieel vind fortuin die typeert mij eigenlijk wel goed, ik ben met hem gebrouilleerd. Maar hij, ja. hij zegt, van, het is een hele ermabele en aardige jongen. Maar als je, als je op een bepaalde grens stuit, dan word ik dus heel hard. Dan verkeert het ook een beetje bij mij. En dan, is de, dan ga ik over die grens ga ik niet heen. Nee, maar is dat dan ook iets waarvan u denkt, nu achteraf, misschien moet ik daar anders mee omgaan? Of is dat nou gewoon eenmaal zo? Nou, ik denk dat ik, in de, in de, in de, in de vakbeweging was het natuurlijk veel zwart-wit. Ik denk dat ik... Uh, ook mensen echt geen recht hebben gedaan in, in de hardheid. Er komen wel eens mensen tegen, want dan ben ik het vaak vergeten... met wie ik in de 70 jaar of tachtig in een vormpje heb gezeten. En die zeiden, maar je, je, je sloopte me. <lacht> ik, zei, ik heb het helemaal vergeten. Maar is, zeg, is, jij van de werkgevers, ik van de werknemers... Das, daar, zit, daar zit helemaal geen consensus of iets, of iets tussen. En ik vond jou eigenlijk ook nog vervelend bijna... omdat je van de werkgevers was. Dus ik deed ook geen recht aan wat iemand zijn persoonlijke motief is. Hmm. Wat, wat, zeg, is wat zegt u dan? Nou ja, ik, nou ja ik, ik, ik, ik, ik, ik spreek daar dus over en ik probeer het wel een beetje te duiden. Maar ik, ik geef, je, je wordt ook milder. Ik vind niet dat ik... Mensen zeggen van, van links, je wordt, als jouw wordt, rechts. Dat is bij mij helemaal niet het geval. Er zit volgens mij veel consistentie in. Maar wel milder en wel meer bijvoorbeeld voor ondernemers. Ondernemerschap en al dat soort zaken. Omdat ik ook natuurlijk daar nu mee, mee te maken heb. Ben ik veel milder geworden. En probeer toch ook te kijken wat zijn nou de positieve... of wat zijn de interessante kanten van de mensen. En dat is eigenlijk, hetzelfde als mensen de vraag stellen... Een hoofdstuk gaat over de vraag, kan één mens dat doen? Mijn geschiedenisleraar, Jaap Meijer, hè, de vader van Israël Meijer... die heeft mijn academische carrière gered. Toen ja, was, ik was, u, u, ik was God, een dropout. echt met de pet naar op school? Nou, en, ja, uh, en vader over, Meijer had, die ja. zei, nou, die jongen moet naar de universiteit. Ja, hij zei, ik noem hem. Mijn ouders kwamen, ik had overal voldoende voor bijna... Behalve voor sport, Nederlandse geschiedenis. En toen gingen mijn ouders kijken. En Jaap Meijer was net als zijn zoon, vertrouwelijk excentriek. Die kwam nooit in de leraarkamer. Die wist helemaal niks van mij. Mijn ouders kwamen binnen en die begrepen helemaal niet wat die kwamen doen. En zei ik, noem hem altijd de professor. En ik wilde naar de MULO, ik wilde eraf. En toen kwamen mijn ouders thuis, zeiden, jij moet naar de universiteit. Nou ja, dat is nog een heel verhaal zitten erachter. Hoe ik later met mijn proefschrift bij me ben gekomen en zo. En ook daarvan moet je me zeggen, hoeveel mensen heb je gestimuleerd in je leven? Nou, ik zeg in alle eerlijkheid, tot mijn vijftigste was ik vooral ook met mezelf bezig. Hmm. dan met samenwerken, maar echt dat je positief iemand uh, een keer een duw hebt gegeven of een stimulans hebt gegeven. Kijk, Meijer heeft het waarschijnlijk ongemerkt gedaan. Want die, die, en achteraf, die is er daar helemaal niet van bewust geweest. Maar voor mij was het, is het cruciaal geweest hm. voor, mijn, voor mijn academische vorming en eigenlijk voor mijn hele verdere toekomst. En daar bent u nu ook bewuster mee bezig? Om mensen... Nou, vanaf mijn vijfde te denken. Dat ik, dat ik, toen ik burgemeester werd, misschien ook wel een beetje in de Partij van de Arbeid, dat ik toch veel meer nadenk om bijvoorbeeld mensen explicieter te complimenteren. In de vakbewegingen. Bestond het compliment? Het woord bestaat niet eens. Nee, dat is gewoon En nee, in de partij van de Arbeid ook niet zo nee, deze. Nou, ook niet zo sterk ontwikkeld. Nee, het dat is, dat is gewoon allemaal dat is vanzelfsprekend. En dat is goed. En dat uh, terwijl juist, laten we zeggen, een keer iets tegen iemand zeggen. Ook uh, naar ambtenaren of naar andere mensen met wie je werkt. Dat vind ik dat je dat heel goed gedaan hebt. Of je bent daar heel goed in. Of je bent daar beter in dan ik je daarin ben. Nee, je bent op dat punt ben je gewoon. Uh, beter dan ik zelf ben. Nou, dat is, dat is iets wat ik pas uh, op, op latere leeftijd heb, uh, heb leren ontdekken... dat dat belangrijk is. En wat is het effect daarvan? Nou, ik denk, ik, ik heb achteraf dan, laten we zeggen... Met, met, die, met, die, met, die, met die meester Meijer... blijft uh, mij een, een, een belangrijk duurtje gegeven. En ik denk dat ik bij andere mensen ook een duurtje heb kunnen geven. Hm. Je, hebt toch, je zit toch vaak in een hiërarchische rol als burgemeester... Dus dat is, daar wordt een bepaald soort manier tegen gekeken. ook al wil je dat niet altijd. Maar als jij daar met mensen een keer kan zeggen, god ik zou eens proberen die richting in te gaan. Of jij bent hier echt veel beter in dan ik daarin ben. Dat, is, dat geeft ook mensen zelfvertrouwen ja. en dat heeft ook vaak wel positief effect op hun verdere levensontwikkeling. Er moest u wel 50 voor worden om dat punt te bereiken? Nou ja, ik had dat liever eerder gedaan. Ja. Ja, ja. In alle eerlijkheid, ik had liever laten zeggen, ik was op mijn 25 e al, algemeen secretaris van de werkende jongerenorganisatie. Nou, het was een, een turbulente boel. Ik was afgestudeerd met allemaal werkende jongeren, cassières en, en vrachtwagenchauffeurs en voorkräftige chauffeurs. Nou, je was gewoon aan het overleven daarin. Ja. Ik had helemaal, je, je vond die aardig en die niet. En je, maar echt leiding geven in termen van... kan ik iemand een duwtje geven, kan ik iemand een goed advies geven... daar was je helemaal niet bewust nou, mee bezig. Daar gaat het in uw boek ook uitgebreid over... over hoe, ja. je, hoe je goed leiding geeft ja. en hoe u dat gedaan heeft. Nog even over de partij, over de Partij van de Arbeid. Daar schrijft u ook over in uw boek. U schrijft ook dat u zich niet thuis voelt in het integratiedebat. Nee. Uh, u zegt uh, het drama van de multiculturele samenleving. Uh, ja, dat, dat, daar kan ik niet zoveel mee. Voelt u zich nog thuis in uw partij? ja dat, is niet, dat debat speelt in de Partij van de Arbeid nog niet eens zo... Uh, nou, in, in, ook wel, toch? oh Ja, speelt wel, in, maar niet zo in negatieve zin als in de Nederlandse samenleving op het moment speelt. En, het, en, en ik heb de hele tijd gedacht, want ik heb natuurlijk in twee steden ben ik uh, uh, uh, burgemeester geweest... die alweer een grote minderheden hadden. Hè. Dus in Zaanstad woonden meer dan 8000 Turken En in Tilburg is het ook een hele grote, tegen de 20% minderheden. En ik heb dat idee van dat drama nooit gevoeld. En, ik, en omdat ik ook die mensen veel kende en zo. En, toen, en ik zat de hele tijd te denken, hoe komt dat nou... Dat ik dat, niet, uh, dat ik dat niet zo zie. En ik, ik, achteraf uh, kwam ik, een, ik kom een socioloog tegen, Willem Schinkel, een tijdje geleden... en die zei, van dat, in Nederland wordt vaak de samenleving als een geheel voorgesteld. Als een soort organisch geheel. En daar heb je dus een soort gemiddelde, zoals je je hoort gedragen. En als je je daar niet, daar niet in dat gemiddelde past... dan heb je maar twee mogelijkheden. Of totale aanpassing, of uitstoting. dus bijvoorbeeld iemand die, uh, die religieuze religie beleeft... Dat, is een, dat, dat kunnen mensen zeggen. Ja, dat, dat past niet bij het gemiddelde in onze samenleving. Dus dan is het of aanpassen, hoofddoek af, of moskee sluiten, of naar buiten. En ik heb veel meer een idee van een samenleving die veel opener en bewegelijker is, en die zich in de loop van de tijd ook, laten we zeggen, ontwikkelt. Dus toen Maxima zei: van Nederland heeft meerdere identiteiten, was ik het met haar, was ik het met haar eens. Hm. En dat maakt dat je veel opener houding hebt, en ook dat je veel meer ziet, ook als je erin verdiept, ik ben natuurlijk in Turkije geweest, Anatolië en het Riff, dat je veel meer begrijpt, God, hoe, hoe is nou zo'n overgang? Naar zo'n land. En wat voor, wat voor recht hebben mensen op hun eigen levensgeschiedenis en op hun eigen religiebeleving en nou, hun eigen cultuur? De, de, de, het debat in de, in de samenleving en in de politiek op dit moment over een multiculturele samenleving is heel anders. Ja. Ja, want... ja. Want wat u nu zegt, dat noemen ze tegenwoordig multiculturel. Ja. Ja. Ja, ja, Daar hoor ik echt bij. Ja, bij ja. De ja. van de miltikul. U zei net aan het begin op een vraag van Thijs. Het is niet het einde van mijn, mijn politieke interesse of betrokkenheid. Maar voelt u nee. zich daar nog wel bij thuis? Bij dat debat zoals dat nu gevoerd wordt. En bij de vorm waarop in de politiek plaatsvindt. Ook in uw partij bijvoorbeeld. Ja, nou ja. ik, ik, ik, ik, ik heb ik, Het laatste hoofdstuk dus schreef ik een, een, een, een citaat. Je, je moet je afvragen. Of zijn we in een tijd van vooruitgang bezig? Of, is een tij, of zijn we in een tijd van achteruitgang bezig? Dat vind ik een heel belangrijke vraag. En ik vind een vooruitgang, een indicatie voor vooruitgang... is dat mensen toch hun eigen leven kunnen leiden... en dat ze zich niet heel beschimd voelen... of dat ze zich niet heel geïntimideerd voelen. En ik vind dus, laten we zeggen, verhardingen... het geldt niet alleen voor Nederland, maar voor delen de, van de wereld. Dat vind ik, is maar de vraag is, is er sprake nu van vooruitgang? En dat is, dat einde, ik eindig eigenlijk met een, grote, met een grote vraag. En ik vind zelf dat, we, dat ik, laten we zeggen... als een progressieve bestuurder, intellectueel... dat je je moet blijven inzetten voor toch ook dat ideaal van onderlinge... Respect en tolerantie. En dat zijn natuurlijk allemaal dingen die nu geridiculiseerd worden. Of linkse kerk. Mm -hmm. Maar ja, ik, ik, ik, ik blijf er nog mij dat ik een samenleving prettiger vind. Waar je mensen een plek geeft. Een pluriformiteit accepteert. Dan een samenleving die keihard polariseert. Mm -hmm. Zoals nu het geval is. je hebt, werkt veel met Afrikanen. Hoe luister jij hiernaar? Ja, ja. Ja, toen, toen, toen, toen je net begon te praten... dacht ik van ja, de, de geschiedenis is toch een soort dialectisch proces, zeg maar. De, de, soms gaat het vooruit en dan is er weer een tegengestelde beweging... en hopelijk komt daar dan op termijn een soort synthese uit. He, dus dat, dat, een hele dat, dat, linkse van, gedachte. Ja, nou, ja, ja, ja. ja, dus ja zo'n dialectiek ja, is, van Marx. Ja, ja, nou, niet precies, maar je ziet gewoon die... He, dus ik word ook weer een, al een dagje ouder ja. en begin ook leiding te geven... dus ik vind dat heel interessant om ja. te horen wat je zegt. Ja. Is het een dus, kwestie van ouder worden, meneer Vreeman? Bent u gewoon langzamerhand een oudere politicus? Of is dat, dat is heel onbelangrijk? Nou, ervaring vind ik wel heel belangrijk. Dat is wel heel, heel, heel belangrijk. Ik, kijk, ik, ik, ik ben gewoon in mijn herinneringen gaan graven. En dan, dan, dan zie je dat, dat ervaring hebben. En ik vind ook, laten we zeggen, niet modieus zijn in bepaalde opzichten. Nee, dat is, vind ik een heel, heel belangrijk iets. En de, in de, ik schrijf in mijn boekje, ik ben de eerste gast die ik tegen kan... was uh, in een cursus van de industrie. Die heeft bijgedragen aan mijn integratie. En, en dan zeg, dat, is, dat is een provocatie. Want het is, laten we zeggen, het Cultureel Planbureau die meet af de mate van integratie van minderheden. Hoeveel contacten ze hebben met niet allochtonen Maar een, een contact is toch tweezijdig, lijkt mij. Dus je, als je dus geen contact hebt, als je niet begrijpt of je niet interesseert, of je, je verdiept je er niet in, dan, laten we zeggen, dan, dan ben je dus bezig, laten we zeggen, met. met Mensen uit elkaar, uit elkaar te trekken. En ik, ik geloof wel in een soort harmonie waar je inderdaad ook probeert elkaar te leren kennen. U zei, als ik ooit weer fulltime wil werken, moet het wel een hele leuke baan zijn. Ja. Wat zou dat kunnen zijn? Kunt u nog een baan bedenken waarvan u denkt, daar, ga ik, daar kom ik vroeg voor mijn bed uit? Nou, niet echt een baan. Ik zou nog wel een keer in de uh, Verenigde Staten willen... om een, uh, een heel mooi stuk te schrijven over een lokale Amerikaanse vakbond. Okay, nou in de haven. Van, nou, maar in, ik, ik hou ook van de teleorgang. Dus, dus, dus, dus, dus, laten we zeggen, die, de, de automobielindustrie, als je dus ziet wat daar gebeurt in die steden. die hele teleorgang en die afbraak. Ja. En hoe die vakbonden eigenlijk, die het vroeger natuurlijk heel sterke positie hadden, hoe die met huisvesting. Zo'n thema. Hè, ik, ik hou heel erg van transformatie. Dat zou ik wel mooi vinden om daar een keer een mooi, mooi stuk over te schrijven. Tim Overdiek is inmiddels aangeschoven. oud correspondent student in Amerika. Pittsburgh zou ik zeggen. Ja, die <laughs> ja, die ja. ja. ja. De ja. Detroit ook. Ga in Detroit. Ook weer geregeld. Mooi klus, veel plezier. Ja. <laughs> ja, nou, nog iemand die het wil publiceren, want anders lukt het al niet. Na het nieuwsoverzicht van half drie gaan we verder praten met opvoedcoach Lisbeth Hop. Met Rogier Kappers, die een filmproject leidt om Afrikaanse jonge mannen te ontmoedigen om naar Europa te komen. U hoorde hem al, Tim Overdiek, uh, vanaf half vijf op deze zender te horen in het Journal. Met een vraag voor de luisteraar. Ja, we gaan het onder meer hebben over uh, de herverdeling van budget van de politie. Um, heel kort gezegd komt het erop neer dat er meer agenten van de stad naar het platteland gaan. Dat is heel kort door de bocht. Maar uh, de vraag die is daar wel aan verbonden aan de luisteraar. Waar en hoe zou u deze agenten het liefst willen inzetten als er inderdaad meer agenten in uw regio komen? Reageer via Twitter, apenstaart NOS Radio 1 of onder ons weblog op de site nos.nl. En die vragen, die suggesties die leggen we dan voor aan in de instanties die we over dit onderwerp in de uitzending hebben. Dank Tim. Nu is het nieuws van half drie... gelezen door Ewa de Jong. Radio 1. Het NOS-journaal. De Haagse rechtbank heeft de kinderen bestraft... die in december vorig jaar in Gouda... een aantal meisjes met sneeuwballen bekogelden en mishandelden. Beelden ervan stonden op internet en leidden tot grote verontwaardiging. De acht jongens en één meisje van 13 tot 14 jaar... kregen op ENA werkstraffen van rond de 100 uur. De 14-jarige aanstichter kreeg vijf weken jeugddetentie. EU-president Van Rompuy belooft dat Europa vasthoudt aan de grondgedachten van de verzorgingstaat. Hij zei dat in Brussel bij een demonstratie tegen het sociaal-economisch beleid van de EU. Dat beleid is een van de onderwerpen die de komende dagen op de EU-voorjaarstop aan de orde zullen komen.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 De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties stelt een speciale onderzoeker aan voor Iran. De raad is bezorgd over de harde manier waarop de Iraanse autoriteiten optreden tegen leden van de oppositie. Wie de speciale Iran-onderzoeker van de VN wordt, is nog niet duidelijk. En dat is het nieuws op dit moment. Komt hij alweer aan. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag... met hier aan tafel oud-burgemeester Ruud Vreeman. We bespraken zijn boek, filmmaker Rogier Kappers... en opvoedcoach Lisbeth En U kunt reageren via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DIDD... of ga naar de website dag.nu. Rogier Kappers, je bent de filmmaker... en de hoofdpersoon van de documentaire die zondag in première gaat... is een Afrikaan die hier terechtkomt en denkt... dit is niet wat ik ervan verwacht had, ik leef hier in armoede. Uh, vertel zijn verhaal in het kort als je wil. Waarom was hij deze kant op gekomen? Uh, nou ja, hij dacht ook dat Europa het paradijs was. Hij was in, uh, net zoals zoveel Afrikanen. Uh, in Oeganda was hij redelijk een redelijk succesvolle fotojournalist. En hij wilde zijn carrière eigenlijk verder uitbreiden. Maar hij kwam weer in de illegaliteit terecht. En uh, na drie jaar had hij zoiets van: nou, nah, maar dit is totaal anders wat iedereen denkt. En Op een toeristenvisie is hij meer ingekomen, hè? Uh, ja, ja, gewoon met vliegtuigen. Dat laten verlopen. Uh, ja, en dan, uh, dan ben je binnen, zeg maar. Ja, begrijp. dat is eigenlijk heel makkelijk. Ja, dat uh, het beeld bestaat natuurlijk altijd dat ze allemaal met, ze allemaal met bootjes komen. Maar uh, uit onderzoek blijkt dat 80 à 90 procent gewoon met een vliegtuig hierheen komt. Met een visum en dan ook gewoon... Met een visum en dan, uh, ja, dan kun je makkelijk verdwijnen, zeg maar. Ja, ja. Hij uh, heeft uh, werk gezocht. Ja, maar dat, uh, dat lukte gewoon niet. Dus uh, hij kwam echt in dat circuit van schoonmaakbaantjes terecht. En uh, flyeren of volletjes uh, bezorgen. En dan heel weinig verdienen natuurlijk. Uh, ja. Hoe kwam jij met mijn aanraking? Hij kwam ons uh, productiekantoor, we hebben een productiebedrijf samen met een vriend... Ik kwam hier binnenlopen in uh, 2006. Uh, en hij had bedacht van ik wil een uh, film maken over hoe het werkelijke leven voor Afrikanen in Europa is. Dat met was meteen film... al zijn idee? Ja, dat was, ja. Het, hij is echt de initiator van het geheel ook. Ja. En wat dacht en, je uh, toen, gaan we doen? Ja, ik dacht direct gaan we doen. Ik, bedoel, ik, uh, ik herinner me mijn eigen, uh, mijn eigen studententijd... Uh, Eind jaren tachtig dat, dat, dat ik bij het Videoshanaal StudentenTV zat... en toen heb ik ooit een filmpje gemaakt over uh, hoe belachelijk... Hoe, ja, eigenlijk schandalig, en het vind ik nog steeds het is... Dat, dat mensen die ongedocumenteerd zijn, gewoon opgesloten kunnen worden. Uh, dus ik voelde me direct heel erg uh, verwant met zijn missie eigenlijk... Uh, want die was begonnen, uh, echt, het omslagpunt voor hem was de Schipholbrand in 2005, waar, waarbij 11 ongedocumenteerden omgekomen zijn. En waarom, wat, wat, in, in welke en zin dat, was dat een omslagpunt voor hem? Nou, toen had, toen had hij echt zoiets van: hé, hey, ik had daar ook kunnen zitten. En dan had ik daar alleen maar gezeten omdat ik geen papieren heb. En dan, ja, dat is natuurlijk een totale ja. ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dat je dan ook <lacht> nog eens uh, doodgaat in een politie zelf. Ja. Dat is niet een direct kausaal verband. Maar uh, ja, dat, daardoor had hij wel zoiets van... ja, maar ik moet, ik moet gewoon uh, ik moet iets gaan doen. Ik moet, uh, de... ik moet ze gaan vertellen dat ze niet ja. deze kant op moeten komen. Nou, dat, is, dat, dat blijft hij ook zelf heel erg benadrukken steeds. Dat is absoluut niet zijn missie. Wat is wel zijn missie? Hij, uh, nou, zijn motto is eigenlijk... Be informed before you come. Dus weet waar je aan begint. Hij zegt, uh, ja, iedereen, iedereen die wil komen moet het vooral proberen, moet het vooral doen. Maar weet waar je aan begint. En wat voor een beeld hebben mensen dan voordat ze hier naartoe komen? Wat hij ook had van Europa. Ja, iemand anders in de film zegt uh, van... Uh, ja, ik dacht dat hier het, uh, het geld aan de bomen groeit als uh, mang, as mangoes ja. on the tree. <laughs> uh, dat, ja, dat je hier wel kunt overleven. Tegelijkertijd moet ik ook wel zeggen, er is wel een soort besef uh, eh, om Oeganda, waar hij vandaan komt, mm -hmm. uh, aan te houden. Daar heet uh, naar Europa gaat, uh, gaan, heet Going for Cheo. En Cheo, dat betekent is sweeping the floor. Dus ze weten wel iets ja. van, nou, je komt hier in de schoonmaak terecht. Want... Oh, ja. <laughs> maar ja, dan kun je nog altijd meer, hè, in potentie kun je dan nog meer verdienen dan, uh, dan, dan in Afrika, waar, de, ja, waar je kansen uh, vaak veel minder ja. zijn. Dus dat, dat is dan de afweging. Maar er moet een hoop uitgelegd worden, want ik zag ook iemand... in de documentaire die dacht dat Europa een stad was. Ja, ja. Ja, nou ja, dat is dus ook de, de situatie. Er is zo weinig echte informatie uit Europa. Je krijgt natuurlijk al die Amerikaanse en Europese zenders over zich heen... En, uh... Ja, de, allemaal aankoopprogramma's die daar dan ook uitgezonden worden. En daar komt niet uh, het werkelijke leven van Afrikanen nee. aan de orde. Nee, maar de gedachte is wel dat het hier in Europa allemaal veel beter is. We ja. zien in je documentaire een predikant. Dat is het natuurlijk ook. En we zien in je documentaire ja. een predikant die paspoorten zegent van jonge mannen. en een aanspoort om in Europa gelukkig te worden. Laten we even naar een stukje luisteren. In het Jesus! Ik heb er met verbijstering naar zitten kijken. Er staat dus een domein met paspoorten en die zegent ze... zodat jij de wereld over kan. Ja, nou ja, het, het, het, het geeft een beetje... Op een, ja, moet je dat zeggen? Op zo'n meta-niveau geeft het weer wat het verlangen van, van mensen is uiteindelijk. Mensen willen toch naar de plek waar, waar het misschien beter is. Dus het heeft ook met dromen te nee, maken. maar het gaat zo verder. Want deze man helpt de mensen af van hun gevoelens om niet te willen reizen. Dat is wat hij zegt. Geest van niet willen reizen, er. ga uit deze mensen. Ja, de, de, de, ja, de anti-traveling spirit. Dus, de, ja, dus het is een soort geluk. Hij wenste ze geluk toe in feite. Dus hij zegent het, he, dat ze een visum krijgen... en dat ze geen last krijgen als ze op reis gaat, gaan. Ja, maar die mensen wilden helemaal niet reizen, als ik het goed zag. Nou, waarom staan ze dan daar met hun paspoortje? Waarom laten ze... Die willen wel reizen. Dus die ja. mensen die daar stonden in die bijeenkomst... die hadden ja. allemaal aangegeven, ik wil die kant op. Ja, nou, heel veel mensen willen deze kant op. Ja. Ja, en hij ja. hielp daar een, een beetje ja. bij... Ja, ja vanuit, vanuit zijn religieuze achtergrond. Ja, zo'n kerk. Ja, nou, mensen die geloven in God, dat hij daar iets in kan, kan betekenen. Ja die, laten, ja, die roepen dan zo'n hulp ja. in. Dus ja. Dat, ja. Jij bent met uh, de hoofdzoon van jouw... Uh... En, ja, maar wat ik er nog over wil ja. zeggen. Het is eigenlijk ook een... Uh, ik bedoel, die scène in de film is wel een soort sleutelscene wat mij betreft. Want dat geeft uiteindelijk ook zeg maar, de onmogelijkheid van, uh, van Soena's missie. Want het is natuurlijk een man met een missie... Ja geeft het aan. Bedoel, dat, dat verlangen om het ergens anders beter te krijgen... dat is zo sterk. Dan kun je, kun je informeren wat je wil. Dat, ja. ja, daar laat bent... het zich waarschijnlijk niet door weerhouden. Jij bent met Suna ook naar Afrika gegaan... om, ja. om de documentaire te laten zien. Ja. Hoe werd erop gereageerd? Um, nou, op twee manieren. Iedereen vond het heel goed dat hij dat deed. Vaak, maar ook, ook onmogelijk. En er kwamen ook zeer kritische vragen. ja. Hoe kan dat dan dat, hier dan, dat we hier dan wel allemaal mensen zien rondlopen... die, die rijk terugkomen uit Europa? Afrikanen? Ja, ja. ja want er hoeft, kijk dat er dan uh, tegenover die ene die het wel lukt... tachtig uh, anderen uh, zijn die het niet lukt. Iedereen heeft, uh, al die mensen die hier in Europa zitten, Afrikaanse mensen... die hebben ook een waanzinnige druk van de familie en hun, hun, hun, hun omgeving... Om, om hier te slagen. Dus ja. dat verhaal dat het hier misschien wel moeilijk is, dat, dat wordt gewoon niet teruggekomen. Nee, want is, is, is, Wordt er ooit eerlijk verteld hoe het hier is door Afrikanen? Of zullen die altijd dan als ze. Contact nee, die hebben de neiging om dat uh, inderdaad weer binnen te houden. Ja. Dat is zoals Suna zelf verteld in de film ook dat mensen zich laten fotograferen voor een set Mercedes... en dan die foto... Ja. Dat, dat, dat, ja. maar er, was ook, er was ook een jongen die zei ineens... nu snap ik waarom ik niks van mijn nee voor. Ja, ja. ja, dus het is een soort... Uh, je zou het een soort bewustwordingsfilm... of bewustwordingscampagne kunnen noemen. En uh, ja, wat, het, wat het goede is... Hè, want het, uh, Suna die kwam binnen met het idee voor een film... in de loop van... Uh, nee, we hebben het er echt drie, vier jaar over gedaan... heeft dat zich ontwikkeld tot een heel groot project. Zijn idee voor een film is een negendelige televisieserie geworden die uh, uit, wereldwijd uitgezonden gaat worden, maar dus ook heel erg in Afrika. Uh, wereldwijd, door El, dat betekent? Door Al Jazeera English. Oké. Okay. Oh, ja. En uh, die hebben echt een focus op Afrika. Die lussen ook door naar nationale Afrikaanse zenders. Ja, dus het wordt op zijn minst qua onderwerp wordt het wel op de kaart gezet. Ja. Uh, uh, nou ja, verder wordt het ook hier in Nederland uitgezonden. En Suna, gehoord. Suna verdient er nou goed aan, hoop ik voor hem. Ah, die verdient er... Ja, die heeft, er, heeft eraan verdiend, ja, natuurlijk. Beter dan ja. aan het schoonmaken. Ja, ja, ja. ja. Ja. Aan het eind, de film eindigt een beetje onbestemd, voor zover, uh, voor zover ik dat mag zeggen. Je ziet hem dan ja. in Afrika, uh, spelend met zijn dochter. En ja. dan zegt hij van, ja, mijn moeder zegt dat ik weer terug moet gaan naar Europa. Ja. Maar mijn dochter zegt dat ik hier moet blijven. Ja. En daar eindigt het. Het ja. is denk ik een half jaar geleden gedraaid? Of ja, dus dat, uh, ja, ja, een jaar geleden hebben we gedraaid. Hoe is dat nu? Heeft hij een beslissing genomen? Uh, nee, hij zit nog in Afrika, maar uh, bedoelt, hij, hij twijfelt wel inderdaad. Het is, natuurlijk een, uh, het is uiteindelijk, hè, die, de film gaat eigenlijk over een man met een missie. Met een mission impossible in feite. Uh, maar hij heeft ook een dubbele missie. Dus zijn ene missie is om die informatie aan Afrikanen te geven. Maar zijn andere missie uh, was en is dat hij hier kwam om geld te verdienen. En weer voor zijn familie en voor zijn dochter om zijn dochter een goede opleiding te geven. Maar dan zegt hij tegen de dus Afrikanen, de dan zegt hij, blijf daar. En tegelijkertijd gaat hij zelf door met hier welvaart. Ja. Uh, uh, Vind je dat niet heel menselijk? Jawel, zeker wel. Ja, Nou, dat bedoel ik. Daarover, ja. Ja, uiteindelijk is het, wat mij betreft, is het een, een, ja, een humane film. Ja, maar dan ben je Stijgen, in de... stijgen, zijn, kansen nu? In, stijgen zijn kansen nu in, in Nederland? Um, nee, mee, nee, nee want hij kan hier helemaal niet. Het uh, is onmogelijk. Ja, ja. Hij blijft illegaal. We, als zelfs al zou ik hem werk willen bieden. We hebben een filmproductiebedrijf, ja. dus dat zouden we in theorie kunnen doen. Maar dan zijn de. De, de wetten of de, de wetgeving is zo heeft die drempel zo hoog gelegd hè? wij kunnen hem inderdaad een, een baan aanbieden maar dan moeten we hem bijvoorbeeld minimaal 4.000 euro per maand bieden nou dat zijn helemaal niet de salarissen die in onze kringen hm. daarvoor staan en als hij dus... opgepakt Lisbeth wordt zonder Hop? licht op zijn fiets dan, uh, dan zit hij ja, vast ja dan zit hij vast ja. ja dus in feite hij echt... kan niet uitgezet ja dus, dus ja. Dat, daar gaat het ook over want dat of in de wat hij naar Afrika toe wil communiceren dat is die uh, die psychologische stress... waar je hier permanent ja. onder staat... als je hier ongedocumenteerd leeft. Ja. Dat, dat je, ja, dat je kunt nieuw. elk moment opgepakt worden. Ja. Ja, ja, ik zondag... zit dan met hem in de... Het zijn van die kleine dingen. Ik, zit, ik, ik beweeg me dan met hem tijdens het draaien. We bewegen ons door de stad, maar dan... En ik ben vrij slordig en een beetje chaotisch. Dus doe, heb ik mijn riem niet om in de auto. Maar zeggen: hey Rogier, doe je riem vast. Want uh, straks worden we aangehouden en dan ben ik de lul. Ja. Nou, dat soort, daar ja. denkt hij aan. En dat hij ook heel goed aan de regels houdt en dat soort <coughs> dingen. Want anders, als je maar niet opvalt, hè. Ja, ja. dit weekend dus, is de première. Ja. Daar is hij ja. bij. Ja, hij komt, uh, we hebben een vliegticket voor. Want dat mag. Dan mag hij hier zijn. Ja, dan kan het op een, uh, op een tijdelijk uh, visum. Ja. Ja. ja, en daarna moet hij weer terug. Ja. Maar hij is ook wel heel blij, hoor, om weer in. Uh, in Afrika bij zijn familie zijn en, en, en door dit project heeft hij natuurlijk vergroot hij ook wel weer zijn kansen in Afrika omdat ja dat moet natuurlijk ook willen promoten in Afrika ja en, de, de, nee, en hij dan gaan we record als journalist nee. heeft hij dit kan hij dit ja. bijschrijven. wanneer wordt het in Nederland uitgezonden uh, de documentaire op uh, 21 april bij uh, Holland Doc op Nederland 2 elf uur s'avonds avonds geloof ik en de tv serie die gaat vanaf uh, 8 juli op vrijdagmiddag om half vrijdagmiddag uh, om half vijf en dan, negen, en dan door negen, de hele keer negen elkaar. keer achter elkaar. Ja. Dank en, voor je verhaal. En LGZ in augustus.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 House, she called up. Marriage, Achter de voordeur. Marriage. No sir. Ja, we gaan het hebben over kinderen en reclames. De reclamemakers weten maar al te goed hoe ze de tere kinderzieltjes... al op jonge leeftijd lekker kunnen maken voor de koop mij boodschap. Laten we even luisteren naar een paar voorbeelden. Ze zijn er weer, de voetbalplaatjes. Jola, wat doe je even hier? Dat is waar ze ook. De starse voetbalstickers. En de grote jongens van de eredivisie, ze zijn nu weer allemaal bij. Wauw, de babies zijn terug! Ja, de babies zijn terug! Ik noem een Toivonen, een Immers, een Levchenko. Wel, ik heb hier een El Salvador of San Marco op de zwarte tulle. Ze zijn nog leuker dan de vorige keer. Dus zorg dat je ze snel te pakken krijgt, Asli Snyder. Die heb ik al. Lisbeth Hop, ja, wat voorbeelden van uh, de voetbalplaatjes, acties. Ja. Zijn er regels voor reclames die zich op kinderen richten? Jazeker, er is een, een jeugdreclamecode. En um, ja, dat is op zich een, een prima uh, code, vind ik zelf eigenlijk. En die creëert een, uh, in mijn ogen een verantwoorde commerciële omgeving rondom kinderen. Dus ik denk dat we daar in Nederland best goed aan doen. En je ziet dat de bedrijven zich daar ook uh, voor het overgrote deel wel aan houden. Um, dus wat dat betreft ben ik niet, zo, uh, niet nee. zo pessimistisch over de situatie hoor. Maar er zijn. Uh, ja, ik, ik ben zelf al met, met mijn stichting Media Rackers al jaren bezig om ook uh, kinderen les te geven over reclame. En uh, ja, er is uh, net iemand gepromoveerd. Esther Roosendaal aan de Universiteit van Amsterdam. Gisteren gepromoveerd. En uh, ja, er zijn wat, wat nieuwe onderzoeken gedaan. Um, en dat is vaak heel ingewikkeld onderzoek. Het is moeilijk om effecten van reclame te meten. Wat, wat gebeurt er bijvoorbeeld in het hoofd van een kind... tussen de zes en negen die een reclame ziet voor een Barbie bijvoorbeeld? Wat gebeurt er dan? Ja, dat, dat is, uh, daar, daar zitten helemaal geen barrières in. Reclame is hartstikke leuk en ze willen het hebben. Heel simpel. Even kort de bocht. Je ziet het en je wilt ja, het. het. Kinderen zijn... Pap, ik wil een Barbie en dan zeg ik nee, dat gaan we niet doen. Ja, nou dan, uh, dan, dan heb je misschien wat uh, wat in huis. Wacht maar tot je verjaardag. <laughs> ja, nou ik vind het een goed argument, dus uh, ja. ik ben een je. eens. Dan maar dan is dus kinderen kunnen dus niet doorzien. De, iemand probeert mij iets te verkopen en daar moet ik misschien. Nee, nee dat is weer wat anders. De, de, eigenlijk is reclame wijsheid, want daar heb je het dan over. Hè. Wat kunnen kinderen met reclame? Dat bestaat uit een aantal niveaus. Het begint met, uh, met reclameherkenning ja, dat uh, uh, herkennen kinderen dat het een reclame is, mm -hmm. überhaupt. En het grappige is dat je hele jonge kinderen dat uh, voornamelijk herkennen op uiterlijke kenmerken. Zoiets. Dan hoor je ze dingen zeggen als van reclame. Ja, dat komt altijd na het jeugdjournaal. Dat weet je gewoon. Oh. Of uh, van ja, mensen praten zo raar in de reclame. Dat of, klopt. Uh, ja, klopt. Ja, klopt. Heb ik opgelet. Op. Dat klopt. <laughs> en ook uh, reclames zijn altijd korter dan de programma's. Ah, dat, ja. dat zijn maar. De eerste wel. kenmerken waar, ja. <laughs> waar kinderen het op herkennen. Ja, het ligt. Aan hoe je het, hoe je het bekijkt hè. er zijn natuurlijk ook programma's dat gewoon dat die eigenlijk reclame. Uh, re, ja programma lange reclames zijn ja. voor de merchandising producten achter erachter, hè. Dus. Dat wordt intussen, intussen ja. ook zo gedaan door nou ja, Uit dat is. onderzoek blijkt dus dat het heel ingewikkeld is. Zei jij ook al. Ja. Het blijkt ook uit dat de methode die jij gebruikt. Uh, jullie gebruiken als stichting ook nog niet helemaal nee, goed zijn. Exact. Wat, wat, wat heeft deze mevrouw onderzocht? En, ja, en wat... Wat, waar, waar Esther achter gekomen is, is dat reclamewijsheid. Um, dat is leuk. Hè? Kinderen moeten die kennis ook hebben om uiteindelijk ook begrip over reclame te krijgen en een beetje een kritische houding te ontwikkelen. Maar het blijkt dat kinderen niet in staat zijn om. Uh, die kennis die ze hebben intussen, om die toe te passen... terwijl ze zitten te kijken. Ja. Tot welke uh, leeftijd kunnen ze dat niet? Ja, dat kunnen ze eigenlijk helemaal niet. Tot, tot een jaar of tien, zeg maar. Nee. Dan, uh, dan, dan zijn ze daar niet toe in staat. Dus ze passen dat niet toe. En ik, ik durf eigenlijk te zeggen dat er heel veel volwassenen zijn... die dat zelfs niet eens doen. Hè, dus wat je, gaat er nou, omdat je Als je televisie <laughs> zit te kijken, dan zit je eigenlijk in een ontspannen houding... en dan zit je eigenlijk in je gevoel, in je emotie. Dus dan is er geen connectie, geen automatische connectie tussen je hoofd... En je gevoel. Hm. En dat is nou juist eigenlijk wat we wel willen met kinderen. Maar wat, hè? Want... wat gebeurt er dan? Stel, ik zit te kijken naar chipsreclame. Ik denk niet goed na. Ik pak een zak chips. Is het exact, zo simpel? Ja, ja, zo simpel is het. Maar ja, dan ja. moet die zak chips wel thuis hebben liggen. Dan moet je, ja, dat klopt. En, uh, maar ja, kinderen kunnen heel goed... Dat noem je ook de zeurterreur. Kinderen kunnen heel goed zeuren. Doen ze ongeveer gemiddeld zo zeven keer per product. Is dat <laughs> en dat? in bijna 80% van de gevallen krijgen ze hun zin. Even om hm. aan te geven. Oh ja? ja, dus een bepaalde leeftijd kinderen. Maar jou maar... niet hoor. Nee, nooit. <laughs> maar dus het... Ja, de, de, de, de, we zijn dus naar op zoek naar... en dat heeft Esther ook onderzocht... we zijn op zoek naar een soort middel. Hè? Dus je zou kunnen zeggen... je kan het vergelijken met het verkeer. Hè? Dus in het verkeer rijden auto's en fietsen door een straat heen. En je hebt een zebrapad. Die kinderen op dat moment helpt herinneren aan het feit... dat ze naar links moeten kijken en naar rechts moeten kijken... voordat ze oversteken. En we hebben verkeersborden die ons als volwassenen... als we in de auto zitten, helpen herinneren... dat we iets moeten doen op een bepaald moment... en dat we ergens naar moeten kijken... of dat we zachter moeten rijden. Of, mm -hmm. hè? Dat zijn... Uh, uh, uh, Stimula herinneringen, ja, herinneringen ja. Of, of triggers die ons helpen... om die kennis toe te passen. Nou, Dat hebben we eigenlijk dus ook nodig met reclame. Nou, We hebben daar heel hard over zitten nadenken. Van, hoe doe je dat nou? Hoe kan je nou kinderen zo conditioneren... dat ze die kennis gaan gebruiken? Esther heeft kinderen hardop laten... Praten tijdens reclames, Ze gevraagd om hardop te zeggen wat ze zien. En dat schijnt heel goed te werken. Dat ze maar... Benoemen van ik ja. zie nu een Barbie en een blij ja. meisje. Ja. En ik wil ook een Barbie. Dan heeft die reclame eigenlijk veel en veel minder effect op, op dat kind. Dus dat hardop praten, dat, dat werkt. Maar je zou ook kunnen denken, daar zit ik aan te denken... om tijdens of vlak voor of tijdens een reclameblok... Uh, een, een quizje te doen waar je kinderen vragen stelt over reclame. He, dus een beetje die kennis probeert te activeren die ze hebben. Zodat ze in dat hoofd terechtkomen. Maar wat vraag je dan, dan bijvoorbeeld? Nou, Je kan dat op een leuke manier doen. He, op een beetje een fun manier. Gewoon vragen van, God, waarom zien we alleen maar mooie mensen in de reclame? He, dat ze gewoon op dat moment even moeten nadenken over iets wat, wat in het hoofd zit. Hm. Uh, waardoor die andere kennis ook paraat hm. komt. Zeg maar. nou, ik zeg maar, altijd, dat... ik hoor reclame, doe maar uit. Ja. Ja, dat uitzeggen. <laughs> ja, dat kan je ook doen, maar er zijn heel veel mensen en heel veel mogelijkheden waar dat niet kan. Hè? er is ook net een onderzoek uitgekomen dat er heel veel kleuters en peuters al op mobiele media zitten. Dat is op de iPads en de iPhones. Ja, die kinderen, die, die lopen daarmee gewoon de camera uit. Hm. Dus je hebt helemaal geen controle meer of het geluid aan of uit staat. Uh, Thijs, sorry. sorry. Maar als je dus die controle raak je kwijt. Nee, maar ja. je zei, ik hoorde jou net ook zeggen, heel veel volwassenen kunnen het ook al niet. Nee, is het dan niet eigenlijk, eigenlijk een illusie om te denken dat we dat kinderen wel aan kunnen leren, als we ja, het zelf dat al vind niet vind kunnen? Een, dat vind ik een goede vraag. Nee, ik denk het niet, want anders zou ik er niet zo Nee, Je blijft erin geloven. Ja, ik blijf er absoluut in geloven. En we zijn ook bezig om te kijken of we kinderen niet een soort training kunnen geven... op het gebied van zelfbeheersing. En uh, dat kan je dan heel goed gebruiken voor reclame. Maar ook gameverslaving, hè? dus media zelfbeheersing. Van tot hoe ver ga je en wat is nog goed voor je en wat niet meer... En ja, bij reclame willen we niet dat ze de reclame helemaal buitensluiten of zo. Maar we willen wel dat ze uh, de kennis die ze hebben over die reclame... wel toepassen, zodat ze vrij zijn om een eigen keuze te maken. Het is tijd voor cultuur. Dichter bij de dag, Krijn Peter Hesseling. Goedemiddag. Goedemiddag. We zijn benieuwd naar jouw gedicht over deze uitzending. Goed, het uh, gedicht heet Het ABC van ons gelijk. Ja, kinderen zijn altijd goed gelovig. En Afrikanen trappen overal in. Maar wij, volwassen westerlingen, snappen dat onze welvaart rust op onze arbeid. Niet op het toeval hier te zijn geboren. Dat wie uit angst een dictatuur omarmt tot democraat gebombardeerd kan worden. Dat burgemeesters uitgevonden zijn om lintjes door te knippen. En die lintjes om burgemeesters iets te doen te geven. Dat politieke inhoud een moeras is. Waarin politici zich onderdompelen. zolang moeder de vrouw hen bij het handje blijft houden. als een cool operator. Wij slopen mensen om te overleven. Wij overleven om gesloopte mensen te helpen hun talenten te begraven. Maar raken in paniek zodra de zaadjes ontkiemen. Kijk, het onkruid komt tot bloei. Heeft u hier wel goed opgelet, Ruud Vreeman? Daar moet je even over nadenken. <laughs> ja, ja. Hij heeft in ieder geval geluisterd, ja. dat hebben we vast ja. kunnen stellen. Krijn, Peter, Slenk, hartelijk dank. We zetten jouw gedicht op onze website. Dit is de dag.nu. nu. de eerste plaats in Nederland, waar het op straat verboden is om een joint te roken en bier te drinken, is niet Urk, maar Heer Hugo Waard. En daar is deze week een algeheel drank- en bloverbod in gegaan. Maar of dat wat uithaalt? Ik ben niet echt van plan mijn gedrag te veranderen. Ik uh, wil hier gewoon nog blijven kunnen chillen, met mijn vrienden een biertje pakken. En ik vind het gewoon echt onzin dat je dan meteen een boete krijgt. Zometeen na drie uur hoort u een verslag vanuit Heer Hugo En wij danken onze gasten hier aan tafel. Ruud Vreeman, hartelijk dank en veel plezier bij de presentatie van uw boek. Opvoedcoach Lisbeth Hop, Ja, we zullen in ons hoofd blijven zitten voor die televisie, Lisbeth. <laughs> en filmmaker Rogier Kappers, hartelijk dank. En we gaan naar het nieuws van drie uur. En daarna zijn we bij u terug. Tot zo.